was er precies grote woning dus er waren geen woningen. Dus de, meneer De Vliet dacht van, nou ja, ik ga in de, woning, in de bunker wonen op de boulevard. Dat ja. gebeurde net zoals in 1945 in het Ja. Werden, daar zijn natuurlijk ook bunkers nog steeds. Er stond er net één te koop, heb ik trouwens ja, gezien. En, op, ja, 215.000 op, ja, ja. euro. Voor ja, dat ja. wel geld. Ja, ja, zeker voor de staat waar u in verkeert. Het ja. is dus een erbouw staat eigenlijk. Maar meneer De Vliet die ging daar wonen met zijn vrouw.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 Eigen voedselvoorraad en woononderkomens. En uiteraard ook uh, afweer geschud natuurlijk voor de invasie die ze eventueel verwachten. Dat, is ook was, dat, dat was ook elektra de... en zo aangelegd? Er was ook elektra, ze hadden zo. stroom, er waren aggregaten en die waren dan elders in het binnenland opgesteld. Dus die kregen ook stroom. En ze hadden ook watervoorziening, eigen watervoorziening. Er werden pompen geslagen. Dat werd door, dat werd door de Chinee gedaan. Er werd eerst gekeurd of het water goed was, goed was, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De Duitsers waren heel erg uh, bedeesd voor. Uh,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 En dat kostte dacht ik, 14 euro kost dat appje. En er staan alle bunkers in van heel Europa. Oh. Dus alles staat erin. Alle informatie, uh, waar ze liggen. Je kan er zo heen lopen met de bunkerapp van de, Haas, de bunkerploeg. En, uh, dat betekent, en daar staat uh, alles in daar over, staat ook, over de geschiedenis. Ik zie het ook in over Zandvoort. Een hoop staat er even in. Behalve de extreme bunkers met de mooiste tekeningen. Die staan er niet in. De bescherming. Uh, om te voorkomen dat de jeugd de in die bunkers gaan spuiten. Ze hebben... Oh ja. Dus dat, die die staan dat, dus maar zijn in. die dan verstopt? Of is dat... die, zijn, die zijn niet verstopt, maar die liggen op plekken waar uh, bijna niemand komt. Oké. Okay. En, en daar, daar komt ook echt nooit iemand? Daar of komt zij... ook echt nooit iemand. Okay. De duinwachters weten wel waar die bunkers liggen natuurlijk uiteraard. En die houden ze in, een beetje houdt, in de gaten? Houden ze in de gaten uiteraard. Om ja. te voorkomen dat mensen illegaal die bunkers gaan opengraven. Ja. En dat is een goed ook, want het zijn tekeningen die enorm mooi zijn...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 Dat was, ja, nog. Was dat was Wat deden jullie ermee dan? Nou ja, met name het vroeger mee naar huis. En, <laughs> wat we ermee deden, weet ook al <laughs> niet meer. Maar op een gegeven moment ging het in de vuilnisbak. Of het ging weg vroeger. Ja, als je veertien bent, ja, dan denk je niet meer na. Niet bijna. Denk je niet meer na. En mijn ouders gooiden dat al weg. die vonden het erg dus vond het erger, natuurlijk tegen deden. Maar toen kwamen we in bunkers en zo...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 Palenta ritmo del sol Un passo ciaciar ritmo del sol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 Nou, dus dat, uh, ook dat niet verkeerd. Lijkt me, lijkt me een heel leuk alternatief. Ja, ja dit is wel ja. grappig. Want granalen kroketjes. Ik, ik heb uh, uh, heerlijk in Spanje mogen zitten een tijdje. En ook daar hebben ze granalen kroketjes. En het is echt een feest. Ja. Dus, ja, dus prima dus vervanging lekker. voor de soep.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 DRIVING ME CRAZY AFTER ALL THE PAIN YOU CAUGHT ME MAKING UP COULD NEVER BE YOUR INTENTION YOU NEVER KNOW HOW MUCH YOU HURT ME STAY CAN'T YOU SEE THAT I Ja, en dit was heerlijk van Simply Red.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 Ja. Ik heb 0654 384282. 87. 87, oké, okay, dankjewel. Gaan we er bellen. Dat nou, dan ja? ben ik weer terug bij jou... en dan ga ik vast met je praten over... Uh, de samenwerking van de Duinroos en de Nicolaaschool. Ja. Ja. Heeft dat lang geduurd voordat dat zover was? Um, dat heeft niet heel lang geduurd. Dat, uh, Lara en ik... Uh,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 Maar ja, ik, ik kwam langs, uh, ja, ik heb uh, ondertussen Laura er ook uh, bij, als het goed is. Ja, hoi, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goed zo. Nou, dan kunnen we met z'n drieën praten, dat is beter. Uh, ik, als, ik, als ik naar de golfbaan ga, dan zie ik aan de linkerkant, zie ik daar uh, de, de zeevonk staan. Dat is dat ja. terrein, zeg maar, waar uh, kinderen kunnen...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 Nou, het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel er uh, groeit in een bepaald jaar. Want ene jaar is beter dat het andere jaar, eerlijk gezegd. Het is droog maar, hè, hebben jullie er ook last ja, van? Ja, het is heel droog nu. Nee. Maar ja. we hebben wel jaren gekend en gaven de kinderen ook gewoon mee naar huis. Want het is zonde om het te laten verpieten. Ja, nee, dat moet niet gebeuren. Dat moet gebeuren. En wat ook wel heel erg leuk is, en dat hebben we nog niet eens genoemd, Margit, is dat we ons eigen bijenvolk hebben. Ja, we dat een eigen we bijenvolk. Hebben, en die heeft een heel mooi uh, bijen-insectenhotel uh, gebouwd omdat, Wie heeft dat gebouwd? Victor Bol. Victor Bol. Ja, die kennen we ja. allemaal natuurlijk van zijn bij. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Wat bijzonder. En ja. komt daar ook nog honing vanaf? Of is dat niet van toepassing? Nou, dat is, dat is niet de, de intentie dat dat uh, gaat gebeuren. We gaan geen honing uh. nee, ja. nee, meer bijdragen aan... Uh,